6 uur. Het NOS-journaal. René van Braco. Goedenavond. Opstootje bij protest Grote Mos Moskee Parijs. Journalist vastgehouden. Tweede nacht uit huis om mega vuurwerk vondst in woning. En de NOS geeft een kijkje achter de schermen... bij de inhuldiging van Willem-Alexander.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 Bij de grote moskee in Parijs is vanmiddag een demonstratie van een groep vrouwen uit de hand gelopen. De vrouwen protesteerden omdat ze sinds vorige maand het gebedshuis niet meer in mogen om te bieden. Ze gingen bij het moskeebestuur verhaal halen, maar dat verliep niet helemaal probleemloos. Correspondent Frank Renuit was als enige journalist bij die demonstratie. Uh, wat is er gebeurd Frank? Nou, de vrouwen wilden niet zozeer verhaal halen, want dat hadden ze al geprobeerd bij het moskeebestuur... maar ze hebben geen enkele reactie gekregen... En daarom hadden ze besloten om vandaag gewoon te gaan bidden met een groep vrouwen in die grote gebedszaal. Dus eigenlijk niet meer naar binnen mogen, want ze zijn verbannen, zoals ze het zelf noemen, naar de kelder waar ze moeten bidden. Zij zeiden nee, we gaan gewoon binnen. Nou, ze zijn binnengegaan in de moskee, maar daar stond een rijtje lijfwachten klaar, want ze wisten dat de vrouwen eraan zouden komen. En ze werden tegengehouden. De vrouwen werd, hebben toen toch geprobeerd die moskee binnen te gaan, door te gaan rennen. Maar er werden klappen uitgedeeld, er werd gevochten. Nou, de vrouwen zijn vervolgens toch erin geslaagd om door te rennen tot die gebedszaal. Toen werd hard geroepen dat de deur afgesloten moest worden van de gebedszaal. Dat gebeurde ook. Toen kwam niemand meer in, ook geen mannen meer. En toen kwam het echt tot een opstootje. Er werd geslagen, er werd gevochten. Er werden mensen opzij geduwd, hardhandig. Toen besloten de vrouw om hun kleedjes die ze hadden meegenomen... maar uit te rollen voor de deur van die gebedszaal en daar hebben ze toen geprobeerd te bidden. Toen kwam het opnieuw tot een handgemeen en toen zijn enkele vrouwen er toch geslaagd om die gebedszaal binnen te gaan door een deur hardhandig open te duwen, gesteund door enkele mannen ook trouwens. En ook daar zijn de vrouwen onderhanden genomen en geslagen en tegen de grond gewerkt. Ja, allemaal behoorlijk hardhandig dus. En hoe is er gereageerd op jouw aanwezigheid? Nou, ik was daarbij als journalist. Ik had me bij de vrouwen geïntroduceerd afgelopen week. Omdat ik aandacht wilde besteden aan hun actie. Omdat er ook een soort politieke lading achter zit. Zij vinden dat er meer gelijkheid moet komen tussen man en vrouw binnen de islam. Dat vond ik interessant. Dus ik ben meegegaan. Uh, en ik ben mee naar binnen gegaan. Dat mocht ook tot dat tot opstootje kwam wat ik net beschreef bij die deur. En toen ben ik hardhandig meegenomen door de leiding van de moskee ook. Ik heb nog geprotesteerd omdat ik dan gewoon mijn werk mocht doen, maar dat mocht niet. En toen ben ik opgesloten in een kamertje met een bewaker, een uur lang. En dus de politie gebeld door het moskeebestuur om me te arresteren, omdat ze zeiden dat ik daar helemaal niet mocht zijn. De politie is inderdaad gekomen, die heeft ja, verslag gedaan en of, geluisterd wat er is gebeurd. En toen heeft de politie me alsnog laten gaan. Ja. Je, je zei daar straks even over dat die vrouwen zijn verballen naar de, mos, naar de kelder van de moskee. Maar waarom mogen ze uh, die, die moskee niet meer in? Waarom zijn ze verbannen? Nou, de aanleiding was een klein opstootje een paar weken geleden. Toen schijnt er lawaai te zijn gemaakt door de vrouwen in de grote gebedszaal. Toen hebben een aantal mannen in de moskee gezegd, die vrouwen moeten weg hier. En dat heeft het moskeebestuur daarmee ingestemd. En die heeft toen de kelderruimte voor ze ingeruimd om daar te gaan bidden. Dat is een gebedsruimte ook. Maar de vrouwen zeggen, het gaat ons er niet om dat we naar de kelder wel of niet willen. Het gaat ons erom dat dit symptomatisch is voor hoe mannen en vrouwen binnen de islam behandeld worden. Wij zijn tweede rangsburgers. En hier is sprake van moslimmachismo. En dat willen ze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 Het kan nog wel even duren voordat de bewoners weer in hun eigen bed kunnen slapen. Ja, ze kunnen naar huis wanneer die woning is leeg gehad. En ook de zekerheid hebben dat daar niks meer in ligt. Maar uh, het gaat over een woning, een schuur, uh, waar we gewoon op elke uh, mogelijke plek van alles aantreffen. Tot kruipruimtes aan toe. En ook in, uh, nou ja, huis en keukenverpakkingen treffen we rare zaken aan. Dus we moeten echt alles letterlijk onder de loep leggen. Dit is het NOS Journaal met René van Brakel. De inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 30 april... was natuurlijk een van de grootste tv-producties die de NOS ooit heeft gemaakt. En qua nieuws wel een hoogtepunt van 2013. En op het hoogtepunt zaten er 6,6 miljoen mensen voor de televisie. Vanavond zendt de NOS een documentaire uit... waarin te zien is hoe die mega-operatie tot stand is gekomen. Zoals, het, uh, zoals bijvoorbeeld hoe het eraan toe gaat in de regie. Vandaag... Ben ik naar uw vergadering gekomen. 23, 24, een verenigde laag. vergadering. Om als uw koning te worden beëden van voor camera 12. En 12. Vasthouden dit shot. Gisteren is het zo waarlijk helpen. Dit is het shot. Zo waarlijk helpen mij. God Tensie voor 12. 12. Ja, zo ging dat in de regie. Astrid Kersenboom presenteert de En Wat gaan we zien vanavond? Ja, eigenlijk wat je net hoorde, hoe het er achter de schermen aan toe ging. Dus je ziet een beetje de voorbereidingen van 30 april... hoeveel mensen er wel niet nodig waren, hoeveel camera's... wat er aan speciale apparatuur is neergehangen, bijvoorbeeld op de Dam de inmiddels bekende flycam. Ja, die slot. ging echt zo mooi over de dam heen. En dat, dat ga je zien hoe ze die ging ophangen... en hoe mensen dan helemaal denken van... oh ja, dat wordt mooi. Ja. Ja, dan dus krijgen we ook bijvoorbeeld dingen te zien... die we gewoon op tv niet gezien hebben? Kijk je achter de schermen bij het koninklijk Huis misschien ook? Op plekken waar we niet eerder geweest zijn? Nee, je krijgt geen kijkje achter de schermen bij het koninklijk Huis. Het is echt de televisie-uitzending. En daar achter de schermen van. En dat hebben mensen natuurlijk niet op tv gezien... want die hebben gewoon alleen maar die mooie beelden... Gezien die we uitgezonden hebben. Ja, jij presenteerde die inhuldiging ook op televisie. Merk je nou op zo'n moment uh, wat er achter de schermen ook allemaal gebeurt? Nee, gelukkig niet. <laughs> nee, want dat. Dat. dat is het ook wel eens goed om weer altijd in, sowieso in een regie te gaan kijken. Uh, want daar zitten zoveel mensen. Mensen die uh, het beeld schakelen. De regisseur, de regieassistent, het geluid. Mensen die zorgen voor titels in beeld. De eindredacteur, nog een redacteur. Een slow-mo-redacteur. Dus die zorgen voor die hele langzame... Die, Precies, al die mensen ja. moeten samenwerken. En dat is, dat is zo mooi om te zien... Uh, hoe zo'n hele grote ploeg mensen... en voor zo'n uitzending zijn dat echt heel veel mensen... Uh, die dan ook nog eens uh, dus cameramensen bijvoorbeeld... in de kerk of op de Dam of in het paleis en later op het IJ, op het Museumplein die cameramensen worden aangestuurd en alles en iedereen moet goed werk leveren en dan wordt het een mooie uitzending en dan is het een soort ge geoliede machine met ook een ultiem moment tenminste er is een heel beroemd fragment over hoe het er achter de schermen aan toe ging tijdens het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima in 2002 laten we nog even luisteren beroemde moment ja, van Ja, daar biggelde de traan. De traan. Ja, precies. <laughs> nou, dat is natuurlijk zo'n inkijkje uh, achter de schermen. Krijgen we zoiets ook vanavond te zien? Is er één moment waarvan je denkt... nou, dat gaan we ons allemaal weer herinneren? Ik weet niet of er echt zo'n moment is als dit. Omdat dit natuurlijk ook heel erg aan een emotioneel moment vasthing. Hmm. Um, <kijngen> dat is hier bijvoorbeeld het tekenen. De handtekening zetten. Daar, dat zie je van tevoren ook. Dat ze daar speciaal een camera voor... bijna in het plafond bij wijze van spreken hebben opgehangen. En wat uh, voor een regisseur geldt, het geldt bijvoorbeeld voor die handtekening zetten... maar ook op het stukje wat we net hoorden, de eetaflegging van Willem-Alexander. Een regisseur weet, ik moet het goede shot hebben. Ik moet precies op tijd daar aankomen. Ik moet per se dat beeld, dat moet erin zitten en goed. En die spanning van uh, ik, ik moet goed uitkomen en ik moet het goed in beeld hebben... Uh, en dus moeten we het goed in beeld hebben. Dus moet en de cameraman zijn werk doen. En de, en de beeldregel. De schakeltechnicus. En nou, voor al die mensen die ik net noemde. Die spanning, dat voel je wel in die uitzending. Ja. Dat is wel heel leuk om te zien. En dat gaan we doen. We gaan kijken. Astrid Kerstboom, dankjewel. Achter de schermen bij de inhuldiging op televisie. Straks half acht, Nederland 2. Zeg ik goed, hè? Dankjewel. Gaan we naar psychologen, want veel van hen zoemelen wel eens... met het stellen van een diagnose. Ze overdrijven aandoeningen, zodat patiënten zorg toch krijgen vergoed. Volgens het Nederlands Instituut voor Psychologen... worden psychologische problemen niet meer vergoed, maar die van stoornissen wel. Niet alle patiënten hebben echter genoeg geld... om een behandeling van een probleem zelf te kunnen betalen. Het onderzoek dat de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, heeft gedaan naar de zwaarte van toekomstige aardbevingen in Groningen, is ontoereikend. Dat stellen TNO en experts van onder meer de TU Delft. Met de kennis die er nu is over de ondergrond, kan volgens hen onmogelijk worden vastgesteld hoe zwaar de aardbevingen gaan worden door gaswinning in Groningen. Mede op basis van het onderzoek van de NAM wordt besloten over toekomstige gaswinning in Groningen. Volgens TNO is er dus meer tijd nodig om onderzoek te doen naar de bevingen. Nou, je moet natuurlijk reëel zijn in wat je in negen maanden aan onderzoek uh, kan doen. Uh, uh, er is denk ik een verschil tussen wat je voor de korte termijn nu voor uh, het uh, aardbevingenprobleem in uh, Groningen kan analyseren... en wat je op lange termijn aan, aan kennis en uh, modellen wil hebben om dit soort, uh, uh, niet alleen het voorspellen van de aardbevingen, maar ook het doorrekenen van oplossingen. Tot nu toe is altijd alleen met statistieken berekend hoe zwaar de aardbevingen maximaal kunnen worden. Niet alleen in Groningen, maar wereldwijd blijkt deze methode onbetrouwbaar, zegt de Technische Universiteit Delft. Waar het echt het probleem ligt op dit ogenblik, want we begrijpen de fysica, de natuurkunde niet goed van aardbevingen. Dat is gewoon echt een, een fundamenteel probleem. Dus wat men doet, is men gaat statistiek bedrijven over wat de afgelopen tijd gebeurd is. Maar men gaat dan extrapoleren vanuit die statistiek naar, naar, naar, naar hele grote soort aardbevingen. Terwijl de, terwijl de fysica daar helemaal geen rol in speelt. De universiteit biedt daarom aan om mee te werken aan het onderzoek. En wij hebben de expertise. We, hebben, we zitten ook in een toponderzoeksschool, uh, ICES. En daar werken we dus met Utrecht samen en met Amsterdam. En we hebben de kennis inderdaad om, uh, om, om dit goed op te pikken. Dus in zoverre is het daar. Minister Kamp neemt in januari een besluit over de toekomst van de gaswinning. In de winkel in Drachten heeft een verwarde man een ravage aangericht met zijn invalide wagentje. Hij reed gisteravond het pand binnen en ramde meerdere stallages en een fiets. Toen hij later terugkwam reed hij een paar keer in op de pui van de winkel. De politie heeft de man aangehouden. Sport. In Rotterdam waren vanmiddag de halve finales van de Masters. Marcella Mesker, welke tennisers hebben de finale gehaald? De twee titelverdedigers deden het uitstekend vandaag bij de Nationale Masters in Rotterdam. Kiki Bertens versloeg in de halve finale. Leslie Kerkhoven met 6-1 en 6-3. En staat dat net als vorig jaar in de finale. Daarin treft ze Olga Galashnaya. Die uh, Bibiane Schoofs in twee sets versloeg. Bij de mannen zoals verwacht, Igor Seisling, als eerste geplaatst, ook winnaar van vorig jaar. En hij won toch heel makkelijk van Timo de Bakker met 2 keer 6 2 In de finale zal hij het moeilijker krijgen. Tegen de in vorm zijnde Jesse Houta Galun. Jesse Houta Galun won van Thomas Schorel in de halve finale. Dus bij de mannen is het Seisling tegen Houta Galun... en bij de vrouwen Pertens tegen Galashnaya. Turncoach Vincent Wevers treedt in dienst bij Gymnastiekbond KNGU. Hij zal op technisch gebied de turnsters van Oranje en Jong Oranje bijstaan bij hun club. Daarnaast vervangt Wevers twee dagen per week Gerben Wiersma als hoofdcoach van het Nationale Topsportcentrum van Heerenveen. Wiersma krijgt daardoor meer ruimte voor zijn taken als bondscoach van de Nederlandse turnsters. Wel eens een verkeersinformatie. We gaan naar René Passet. Waar is het nog problematisch geweest? Het was problematisch op de A2. Er was een uh, dakkoffer opengesprongen in nou. de buurt van Maars op de A2. Ja, en het uh, ging over de hele rijbaan. Het is allemaal opgeruimd de file vanuit Amsterdam naar Utrecht lost nu heel snel op. Op de A27 Utrecht-Breda was een ongeluk bij, uh, net voorbij de brug bij Gorkum. Dat is opgeruimd. Maar er zat nog wel 3 kilometer file naar het zuiden. En op de A28 Zwolle-Amersfoort, een file op, door een aanrijding op de IJsselbrug. Er staat nu 3 kilometer. Kilometer file, drie rijstroken zijn dicht. Nog even het belangrijkste nieuws van dit NOS journaal. opstootje bij Grote Moskee Parijs. Journalisten worden vastgehouden en psychologen verzwaren regelmatige diagnoses zodat verzekeraar de kosten vergoed aan patiënt. En dat was het van u. Zometeen op Radio 1 de NTR met Pavlov. Je bent al een tijdje ziek. Zeer vervelend. Je wilt graag weer werken. Alleen dat lukt nog even niet.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 Goedenavond, vorige week, nee ik, ik begin veel te ver, ik zeg goedenavond, welkom bij Pavlov, onze ene laatste uitzending, helaas, maar we zijn er nog en volgende week dus nog een keer. Vorige week hield publicist Bas Heijnen in de huizen gaan lezen zijn publiek voor dat wij niet te groot geloof in de maakbaarheid van de mens en de samenleving moeten hebben, we moeten de wereld beschouwen als iets wat ons gegeven is, dat behoedt ons voor de waan... dat we alles kunnen controleren. Zijn lezing hield, hiep, riep heel veel reacties op. Straks een gesprek met Bas Heine over het onbehagen... om te leven in een rationele wereld. We hebben live muziek van de Town of Saints... en we beginnen met de actie van Geert Wilders. Bij hem zijn stickers te bestellen waarop in het Arabisch te lezen is... dat de islam een leugen is, Mohammed met een crimineel en de Koran gif... Vrijwel alle politici vrezen dat juist door dit soort acties... de moslims zullen radicaliseren. Ik praat erover met antropologe Tineke Roeks. Zij deed voor haar promotie onderzoek naar de radicalisering... van moslimjongeren in Nederland... en hoe hun islam zich verhoudt tot democratie. Haar boek Profeet in eigen land verscheen twee weken geleden. Welkom allebei. Tineke, toen jij donderdag hoorde over die stickeractie van Wilders... wat was toen je reactie? Ik heet Ineke, maar dat ik even, Ja, ik, ik verspreek me, ik geloof dat het de uh, nervositeit is van de ene laatste keer. De geen emoties. Geen probleem, geen probleem. Nou, ik werd er niet vrolijk van, maar het is niet zo belangrijk wat ik er zelf van vond. Het is natuurlijk interessanter om te kijken hoe uh, andere mensen daarop reageerden. En uh, moslimjongeren bijvoorbeeld. Ja. Waarvan politici zeggen, politici zeggen dat ze mogelijk radicaliseren door ja. dat soort uitspraken. Maar je had wel een reactie, maar die wil je blijkbaar niet zeggen. Hè? Ik werd er niet vrolijk van, zei ik. Boos, denk nee. ik, eerder. Uh, nou ja, daar gaan we weer, dacht ik. Ja. Um, denk, maar zo uh, reageerden ook... veel jongeren ook, ja, denk ook. Daar gaan we weer. Daar ja. gaan we weer. Laten we maar niet te veel aandacht aan besteden. En, dat en wat... doen we nou dus toch weer. Maar, ja. Um... Nou ja, het is een aanleiding om uh, uh, uh, over de radicalisering te hebben. Uh, wilde is straks uit ons gesprek verdwenen. Ja. Maar even, uh, Bas, wat was jouw reactie? Nou, een beetje hetzelfde. Van de, kijk, dit programma heet Pavlov, hè? Ja. Nou, dat is, dat is natuurlijk de verwachting. Ja. Uh, uh, en Kijk, dit is, ja, dat, dit, is, dit, is, dit is een beproefde methode. En, en voorheen werkte die altijd. Uh, namelijk dat er dan ontstelde reacties komen... en dat dan een vergelijking wordt getrokken met, uh, met de jodenvervolging. En dan vervolgens gaat iedereen, of gaan een aantal mensen weer Geert Wilders verdedigen. En dan is die, ja. Eigenlijk van een provocateur is hij slachtoffer geworden. En dan, um, dat tot nu toe werkte dat eigenlijk altijd uh, zo. Um, maar ik, ik heb ooit geleerd uh, in een voorgesprek bij Zomergast... met Joop van der Ende, wat ik gepresteerd heb... dat hij een keer een actie had met een musical... Uh, die aan het aflopen was om nog een keer... Spotje te maken van het doek gaat vallen. En dat zei hij, nou, dat spotje werkte, heb ik 150.000 kaart op verkocht. En, zo... en toen zei hij, toen was het even stil, toen zei hij. En twee jaar later probeerde ik het weer, en toen werkte het aan geen kanten. Op een gegeven moment is het perfect uitgewerkt Als je herhaling van zetten, hoe, hoe, hoe scherp en, en, en hoe, hoe pijnlijk je het ook wil maken, dat, dat, werkt, dat blijft niet werken. Nee. Ja, de reactie van een aantal moslims die ik ken, die was ook heel gelaten, van schouderophalend. Hè? Oh ja. Dus uh, we moeten er dan niet te veel aandacht aan besteden. Maar ook een aantal tegen, tegenacties even... ja. die ik uh, heb opgevangen. Van kleine aard, maar goed, ze zijn er wel. Bijvoorbeeld een uh, actie om uh, de juiste shada, dus de, de, de juiste uh, Koran teksten, uh, op de PVV-website te posten. Ja. En, uh, of bijvoorbeeld een actie om al die stickers te bestellen. Zodat ze vervolgens <laughs> weggegooid kunnen worden. Maar ook een, een nieuwe sticker is gelanceerd. Waarin de PVV eigenlijk uh, te kijken wordt gezet. Wat zeggen ze daarop? Uh, ja, eenzelfde soort uh, idee. Dus uh, de vlag van uh, saudi arabië Met ja. de tekst... Um, uh, nou, niet de vlag van saudi arabië Maar in ieder geval een, eenzelfde soort groene sticker. Ja. Met uh, de PVV is een leugen... En wat zeggen ze van Wilders? Islam is... Islamofobie is een gif en Wilders is een puntje-puntje. Maar puntje. goed, het ja. leidt dus allemaal niet tot een diepgaande discussie nee. over wezenlijke problemen. Nee. Laten we het zo <laughs> wat, nee. wat betekent het voor hen? Echt niks? Of... Nou ja, hetzelfde sentiment. Dan gaan we weer. En, uh, hij heeft aandacht nodig. En, uh, het is, ik heb ook een reactie gelezen op Facebook dat iemand zegt... van. Uh, het is eigenlijk heel zielig. Eerst maakt hij een film en vervolgens komt hij met een stickeractie. Dus hij heeft blijkbaar niet... Het wordt steeds heel... kleiner. Ja, het wordt steeds kleiner. Dus. Ja. Ik zei in mijn inleiding dat heel veel politici zeiden, politici zeiden... dit gaat leiden tot een verdere radicalisering. Wat denk jij, Ineke? Ja, die causaliteit die kan je natuurlijk niet zo uh, makkelijk vaststellen. Er uh, is wel een... een... Er zijn groepen uh, jongeren die mogelijk uh, bevestigd worden in, in een idee... van er is een, islam, een oorlog tegen de islam gaande. Of ja. uh, islamofobie is, is doorgedrongen in, in onze samenleving. En anti-islam sentimenten zijn allemaal aanwezig. En daarin worden ze bevestigd. Maar goed, dat idee is er al. Ja. Dus ik weet niet of het zoveel effect maar, zal sorteren. Maar... maar leiden zulke ideeën wel tot een radicalisering? Ga je dan juist tegenhangen? Ja, het hangt een beetje af wat je met radicalisering bedoelt natuurlijk, hè? Hoe, hoe, hoe vat je het op? Nou, dat je dan juist gaat denken... ja, maar misschien is de sharia wel een veel betere wetgeving... dan, uh, dan de wetgeving die een neutrale overheid uitvaardigt. Ja, dat vind ik heel makkelijk gezegd. Nee, het, uh, het gaat erom dat, dat, dat men kan bevestigd worden in een idee... dat, uh, dat er islamofobie is of een anti-islam sentiment. En dat is er natuurlijk ook voor een deel... Ja. Dus er uh, is net uh, pas geleden alweer uh, een actie uh, geweest uh, tegen moskee. En er zijn uh, Ineke van der Valk, een uh, collega onderzoeker van mij... die heeft onderzoek gedaan naar uh, uh, geweld, gewelddadige incidenten tegen moslims in Nederland. En die zijn er een, dat zijn er een aantal. Uh -huh. Dus misschien moeten we ons wel zorgen maken om die uh, tendens... Want als je tendens... zegt dat zijn er een aantal, dan bedoel je dat zijn er tamelijk veel... Ik heb niet de precieze cijfers, maar ze heeft het in kaart gebracht de afgelopen jaren. En het gaat om een 144, ja. als ik het me goed kan herinneren. Goed, nou heb jij onderzoek gedaan naar de Salafistische beweging. Hoeveel aanhangers heeft die beweging in Nederland? Nou, even terug naar waar je het over wilde hebben, radicalisering. Hè. Toen ja. ik begon met mijn onderzoek in eind 2007, toen was er een debat... Natuurlijk, naar aanleiding ook uh, op de moord uh, op Theo van Gogh... door Mohammed Boyeri, die in een aantal Salafistische moskeeën uh, kwam... Uh, was het idee van... Uh, salafisme is een gevaar voor onze samenleving. en uh, die moskeeën... daar uh, vindt recrutering voor de jihad plaats. Het uh, is een voedingsbodem... voor extremisme, enzovoort, enzovoort. Dat waren allemaal politieke uitspraken destijds. En er was geen kennis over die, over die groepen. Over die salafistische groepen. Maar heel veel ideeën... van wat er allemaal mis was. Dus uh, ik wil... Uh, ik begon eigenlijk een exploratief onderzoek van wat is, gebeurt daar nu eigenlijk echt in die moskeeën. Mm -hmm. En daarvoor heb ik antropologisch veldwerk gedaan. En dat betekent dat je dus langdurig met mensen samenleeft en participeert in die kringen. Yeah. Dus ik heb lezingen bijgewoond, ik ben naar conferenties geweest in die kringen. Ik ben bij moskeeën geweest, allerlei activiteiten bijgewoond, mensen geïnterviewd, heel veel informele gesprekken gevoerd bij mensen thuis geweest, om te kijken wat daar nou echt plaatsvindt... om te ja. kijken hoe mensen in het leven staan, wat ze belangrijk vinden... wat die opvattingen zijn van die predikers ten aanzien van democratie... maar ook ten aanzien van de islam, ten aanzien van andersdenkenden... Hm. wat er in die, in die moskeeën gepredikt wordt, um, enzovoort, enzovoort. Zodat ik um, uiteindelijk um, de vraag kon beantwoorden... hoe die beweging zich tot democratie um, maar Probeer mij eens mee te nemen naar zo'n iemand. Beschrijf eens hoe <lacht> uh, iemand... Uh, ja, handelt, denkt? Nou ja, ten eerste is het heel belangrijk... voordat ik die vraag kan beantwoorden... om te zeggen dat het geen homogene beweging is. Nee. Dus sowieso, de Salafie-beweging is een wereldwijde, mondiale beweging dus die zich op allerlei manieren manifesteert. In moskeeën, en stichtingen, en mm -hmm. netwerkjes, op, uh, op internet. En in Nederland manifesteert zich die beweging dus ook. Maar er, zijn heel veel, er is heel veel diversiteit in die beweging. Ja. Ze bestrijden elkaar ook. De groepen in die beweging bestrijden elkaar ook heel duidelijk. Dus je kan niet zeggen de salafist of iets dergelijks. Ze, ze noemen ze zichzelf ook niet. Zoals je ook niet in Nederland kan spreken over de protestantse christen. Daar zitten ook zoveel <coughs> variaties in. Dat. Maar dat is natuurlijk wel ook een gemene deler. En dat is dat ze terug willen naar een, een wat zij noemen een zuivere islam. Dus een islam ontdaan van culturele invloeden en religieuze vernieuwingen en, um, en moreel herstel proberen te bewerkstelligen. Het, hoe ziet zo'n zuivere islam eruit? Um, nou ja, je probeert uh, zoveel mogelijk volgens islam te leven in je dagelijkse leven. En uh, het leven van de profeet Mohammed staat daarbij centraal, hoe hij uh, ja. zich gedroeg en wat, uh, hoe hij uh, zijn geloof praktiseerde. Uh, dus terug naar de, naar de, naar de bron eigenlijk. Hè. Dus uh, ja. terug naar de begintijd van de islam. En die wordt eigenlijk geïdealiseerd. van die begintijd van de islam, dat was een geweldige periode. Hm. En alles wat er nagekomen is, uh, ja, dat is eigenlijk een... En, en je zei, uh, ondaan van culturele invloeden. Ja. Um, ik denk dat je daarmee ook doelt op hoe verhouden ze zich dan tot de democratie in bijvoorbeeld Nederland. Ja. Um, nee, dat bedoel ik daar eigenlijk niet mee. Uh, het gaat. Kijk, bijvoorbeeld jongeren die zich aangetrokken voelen tot die, uh, tot die vorm van islam, dus een hele orthodoxe interpretatie van de islam. Um, kunnen op die manier rebelleren tegen een bepaalde uh, uh, bepaalde tradities die ze van thuis uit mee hebben gekregen waar ze het niet mee eens zijn. En um, de salafis leggen een claim op, op hun interpretatie... als de enige ware islam. Ja. Als je het dan hebt over hoe verhoudt zich dat de democratie... Het idee is heel snel dat, dat, dat men denkt... ja, die salafis die willen terug naar de begintijd van de islam... en die willen de sharia invoeren in Nederland. Ja. Dat is absoluut niet zo. Dus dat is, ja. klinkt uh, tegenstrijdig. Ja. Maar um, ze zijn zich heel bewust uh, van het feit... dat ze een minderheid zijn in Nederland. En dat het dus absoluut... Uh, onrealistisch is en ook zelfs onwenselijk is om, om, om nastreven van de sharia. In, uh, maar wat vinden ze dan van de democratie? Um, in principe staat de islam boven alles. Dat is helder. Ja. Uh, maar wat betekent dat nou concreet in je dagelijks leven? Dat die vragen worden continu uh, gesteld ja. en ook beantwoord door die beweging. Um, concreet betekent het dat je. Um, omdat je een minderheid bent in Nederland je, en je bent een verbond aangegaan in Nederland... doordat je vrijheid van religie geniet, moet je ook gehoorzaam zijn aan die wetgeving. Ja. Dus dat is een, een paradox eigenlijk. Ja. En dat, dat weten veel mensen niet. Um, maar daar worstelen ze mee? Nou ja, het idee is van je, je, je wil een, een, een duidelijke... Uh, religiebeleving uh, nastreven. Maar de realiteit is dat je omgeven bent... door een... door een diverse... Uh, omgeving. Ja. Waar heel veel onduidelijkheid is. En als je dus een zuiverheid Islam probeert na te leven... Kom, word je geconfronteerd met allerlei compromissen... die je moet sluiten. Dus, ja. Maar goed, ze beroepen zich... Um, dat is eigenlijk de paradox van, van de liberale samenleving. Dat, uh, dat er geen... Uh, morele waarheidsclaim is. Um, en daardoor... ontstaat er ruimte voor... Morele waarheidsclaims. Ik denk misschien dat Bas daar straks ook. Kan. Maar, maar leg dat dus, nog eens uit. Ja, nee, dus, dus onze democratie geeft ruimte aan um, fundamentalistische levenswijzen. Dus, um, omdat, omdat de overheid zich niet uitspreekt over de waarheid. Nee. Um, je, hebt de vrij, je hebt vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting, ja. vrijheid van gedachten. En, daarom en kan daar je dus zien ook... zij de ruimte in voor hun beweging. Ja, dus, voor ze, hun zijn, dus ook als, uh, ze beroepen zich ook op die vrijheden. Ja. Dus, dat bedoel ik ook met het verbond en dat is die paradoxale houding aan de ene kant denken ze het is misschien niet helemaal goed die democratie maar het geeft ons wel de ruimte ja, en, dan om zijn ze, onze... en het is ook een voorwaarde om hier te kunnen leven zodra dat niet meer kan zodra, zij, zodra ja. er een verbod komt op, op religie want natuurlijk niet zo snel zal gebeuren is men verplicht volgens de islam om, om te verhuizen ja is jij dit Bas dat zij zo in die paradox leeft. Nou, het lijkt me... Nee, het lijkt mij... wel voor de hand liggen. Maar mijn vraag... is zou zijn van... Uh, kijk, dat salafisme is... je zei het, is internationaal... Uh, internationaal... Mm -hmm. um, maar het komt natuurlijk. Het is een verlangen aan zuiverheid, hè? naar zuiverheid, een soort terug naar de basis. Nou, dat, dat, bedoel, dat zie je in allerlei vormen van. Maar hoe extreem is dat verlangen? Want kijk, je hebt natuurlijk allerlei vormen van, van uh, verlangen, om hè, simpel en uh, moreel, uh -huh. om goed te leven. Uh, maar dan zie je, je aan, ben je zelf nooit zo helemaal goed zoals je zelf zou willen. En het tweede is dat je omgeving nooit zo goed is als je zelf zou willen. Dus je zit altijd in een onzuivere wereld en je ja. bent zelf ook niet helemaal zuiver dat kan schuren en dat kan, dat kan wel tot radicale uh, uitingen leiden... in de zin dat je het niet, op een gegeven moment kan je die, die, die paradox waar je in zit... in die onzuiverheid en dat, en dat verlangen naar zuiverheid... voor sommige mensen kunnen zeggen... ja, goh soep wordt niet zo heet gegeten, we moeten dealen met het leer zoals we zijn. Maar voor andere mensen is dat onverdraaglijk. En daar komen volgens mij radicale uitingen van, en waar dan ook. En ik, ik vroeg me af in hoeverre... En gaat gaan niet zozeer over je democratische waarden of uh, de sharia of wat dan ook. Maar het is vooral dat je niet kunt verdragen dat, dat je de wereld zoals jij wil zien, dat die, wereld, dat die wereld niet zo is. Ja. En dat, dat is uh, volgens mij de, de grondtoon van ieder vorm van radicalisme. Nou, ik denk misschien eerder een, een uh, grondtoon van uh, politieke participatie of politiek uh, engagement door mm -hmm. als je... Als je ja, het niet eens bent ja, met je omgeving, kan, kan je politiek zijn. actief worden. Ja, ik denk die, nog niet dat je radicaliseert. Nee, maar het is geen politieke uh, salafistische beweging, voor zover ik weet. Dus het is nou, vooral... dat zijn wel degelijk, uh, dat zei ik ook aan het begin, het is geen mm. homogene beweging. Er wordt heel veel discussie gevoerd Hoe vervolgens hier die, die, die, die zuiver islam, wat dat betekent voor politieke participatie, wat dat betekent voor, moet ik nou wel of niet gaan stemmen. Ja. Um, en daar, daar zie je ook heel veel diversiteit en salafisten zich uh, helemaal uh, isoleren van elke politieke activiteit, wat dan ook. En salafisten uh, die veel meer op de voorgrond uh, treden... en de discussies aan, en, hmm. en uh, opiniestukken schrijven, enzovoort, enzovoort. En welke factoren zijn daarbij van belang als ze zo onderling verschillen? Hoe bedoelt u? Nou ja, dat je kan denken, uh, ik ga zeker nooit stemmen, ik wil dat niet. Wat maakt dat dat zij dat niet doen en dat, dat een ander bedenkt? Nee, dat zijn allerlei overwegingen. Dat kunnen religieuze overwegingen zijn, ja? uh, maar dat kunnen ook pragmatische redenen zijn. Overwegingen zijn. Dus uh, het idee. Maar wat dat, is zo'n pragmatische overweging dan in deze Nou, wereld? dat bijvoorbeeld, als we het dan toch over Wilders hebben, uh, dat uh, bepaalde uh, salafistische predikers een aantal jaren geleden uh, opriepen om te gaan stemmen. Niet omdat ze nou zo'n fan zijn van, van, van democratie, maar om, nee. um, om Wilders niet nog meer stemmen te ja. Wat, ja. dus, mag ik nog ja, zeker uh, wa ja. Wat is de grondtoon... Uh, uh, wat je in je onderzoek bent tegengekomen? Het, dat, dat, het gaat veel over jongeren, volgens mij. Nou ja, jongeren, er zijn veel jongeren... die zich aangetrokken voelen... tot ja, die ja. bewegingen in Nederland. En wat... wat wat is jouw indruk? Wat er, er zijn allerlei verschillende motieven. Maar wat, wat, wat is voor jou het belangrijkste wat er, wat er uitspringt als motief? Waardoor dat zo aantrekkelijk is? Nou ja, ik moet mezelf even corrigeren. Ik zeg niet dat veel moslimjongeren het salafisme aantrekkelijk vinden. Maar als je naar die moskeeën gaat, zie je veel jongeren in verhouding met meer traditionele moskeeën. Mm -hmm. En hoe komt dat? Okay. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Onder andere dat er in het Nederlands wordt gepreekt. Uh, dat zij een, een klimaat hebben waarin je allerlei vragen kan stellen. Uh, over seksualiteit, over hoe het is om moslim te zijn in een uh, democratische samenleving. En dat klinkt juist heel erg open, liberaal. Nou ja, hey? Het idee is ook altijd van, ja, hoe heb je uh, dat veldwerk kunnen doen? Nou ja, zo gesloten is die groep helemaal niet. Want ze, zijn, ze hebben een hele duidelijke missie. Mm -hmm. dus ze hebben iets te zeggen en ze zijn heel actief. Hè, dus mm -hmm. ook een, een, jongeren zijn op zoek naar vragen of antwoorden over, over de islam... En, ja. En, en ja, willen daar iets mee doen en, en zijn zoekende. En, nou, die, die moskeeën en die netwerken zijn heel actief. En die ja, bieden van, van alles aan: jongere avonden, lezingen. Um, daarnaast is het ook voor jong, uh, vrouwen aantrekkelijk om naar te zijn, omdat er altijd vrouwenruimtes zijn. Dat is natuurlijk in elke moskee zo, maar in die moskee is het vaak toch wat actiever uh, gericht ook op vrouwen. En, dus dat zijn allemaal factoren die meespelen. Ja. En naast, daarnaast is het, dat, dat het salafisme eigenlijk een voertuig kan zijn. Om te rebelleren tegen allerlei dingen die je niet aanstaan binnen je eigen zin, maar ook in de maatschappij. En, ja, en, en, en, en, nou ja, het zoeken naar zingeving. En er wordt heel veel over de islam gesproken. Je wordt aangesproken als moslim, op je identiteit als moslim. En je wil daar meer over weten. Ja. Dus, uh, ja. Er wordt vaak gedacht dat het een gevaarlijke beweging is. Klopt. Ja. Ja, we hebben het nu de hele tijd over democratie... maar de associaties natuurlijk altijd... Uh, ze, ze legitimeren geweld. Hè? Want ja. Dat is natuurlijk waar, we, waar, we, zeker waar de overheid het meest bang voor is... dat er een gewelddadigheid uh, ja. wordt gepleegd. En wat is jouw antwoord erop daarop? Nou ja, het belangrijkste is uh, dat belangrijke delen van die beweging... in Nederland uh, zich zeker de laatste jaren uh, heel erg hebben ingezet... om dat extremisme en eigen lederen uh, tegen te gaan. En hoe en, doen ze dat? Op allerlei manieren. Door lessen te geven over jihad, over uh, allerlei um, preken en, en, en, en conferenties te organiseren. van hoe moet je nou omgaan met uh, belediging jegens de islam, belediging jegens de profeet. Uh, hoe kan je daar het beste op reageren? Hoe moet je daarmee omgaan? Um, ja. Ook expliciet uh, de ideologie van Al-Qaeda uh, te weerleggen. Um, hm. Dus dat weten veel mensen niet. Dus uh, er wordt uh, heel veel uh, aandacht aan besteed. Ja hoe gevoelig zijn ze voor onze houding eigenlijk? Wat bedoelt u met onze houding? Nou, ik denk vaak dat groepen die... Spreek voor jezelf. Die een beetje radicaliseren. Dat het ook wel eens een gevolg is van uitsluiting. genegeerd worden. En dan in je eigen groep... een hele sterke identiteit proberen te vinden. Ja... Nou ja, het hangt er ook weer af wat je bedoelt met radicalisering, want je gebruikt die term zo makkelijk alsof dat heel duidelijk is wat het is. Maar als je kijkt, als we het dan hebben over terrorisme, gewoon wereldwijd allerlei vormen van terrorisme, dan is er niet zo'n hele duidelijke causaliteit tussen uh, marginalisering of uh, dat je uit een marginale omgeving komt en dat je daardoor makkelijker uh, vatbaar bent voor. Uh, um, nee volgens mij interpreteer jij het een beetje van als je uitgesloten voelt dan ja. ga je maar maar je kunt je nou, het is ook fijn om uitgesloten anderen uit te sluiten en dat is ook een romantische gedachte ja. dat je juist het opzoekt dus ik bedoel dat kan volgens mij van kan twee twee kanten op het is helemaal niet uh, het is een beetje dat de uh, de cliché die je vaak ja. hoort van... Uh, het, en dat is ook, hè, van Wilders doet zo'n uitspraak... dus gaat men nog uh, verder radicaliseren. Ik denk dat dat, uh, dat is dat volgens mij is dat verband helemaal niet... Uh, dat uh, betoog nou, idee. Ik, nee, ik heb het niet gevoeldeerd, maar dat lijkt mij eerlijk gezegd... Nee, meer iets wat mensen bedenken dan ja. dat het nou echt, of het echt zo is. Ja. Maar als je het hebt over... Um, dat, dat als je... Um, als jongeren dan proberen volgens die, die de islam te leven... volgens die zuiver ja. islam te leven... dat het wel een bepaalde status genereert... Van uh, ik ben nu serieus geworden. Ik hou me nu aan de regels. Ik ben een goede mos of ik wil een goede moslim zijn. Ja. Ze zullen niet snel zeggen dat ze een zijn, maar dat ze dat willen zijn. Ja. En dat kan wel bepaalde status genereren. Ik weet niet of je dat bedoelde. Nee, nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik was nog even aan het doorbeduren op wat die politici zeiden. Uh, ja, dit soort acties, hen wegzetten, mm. dat radicaliseert hen. Ja, maar maar het, je, je, het kan je, mensen boos maken. Maar ja. ja. Ik, uh... Jij hebt dat verband Kijk, in ieder geval niet al, zo aan. We hebben al zoveel van die acties gehad. Ja, het is ja, niet ja. nieuw. Nee. De, uh, jongeren die, nee, dat... die, die al heel boos zijn. Die, ja. Ja, die zien hun ideologie bevestigd. En, en dit soort ja. acties. Maar jij ja. zegt boos. Hè? Maar is dat dan ook een grondtoon? Die kwaadheid? Een grondtoon? In, nou ja, in, het, het even, in die jongen die jij gesproken hebt... Want hè, die onvrede, of met de eigen tradities van vroeger, de oudere generatie, of met, uh, oh. met de omgeving. Of, nou ja, uh, of met um, als je het hebt over die salafie-beweging breed in Nederland, dan uh, is men zich heel erg uh, bewust of uh, is men heel erg van mening dat er een, een anti-islam sentiment in Nederland is. Ja. En men is daar niet zo boos over dat, dat, dat men er niet mee om kan gaan. Maar probeert meer uh, in, in een religie rust te vinden van hoe moet ik hiermee omgaan. En dan koppelen ze het weer aan het begintijd van de islam. Ja. Van ja, de profeet kreeg ook te maken met beledigingen enzovoort. En hoe, deed de profeet, hoe ging de profeet daarmee om? Okay. Ja. Ineke Roeks, hartelijk dank. Blijf aan tafel. Uh, uh, jouw boek is sinds twee weken uit. En het heet Profeet in eigen land. Uitgegeven bij University Press. Leven als, de profeet oh, leven in, als een profeet in als eigen land. Als de profeet in Nederland. Ja. ja. <laughs> Goed. Wij zijn toe aan muziek. En daarvoor hebben we Town of Saints. En zij gaan spelen Carousel. The next best thing, but you come riding in without a name. So get out your palm leaves or heal the new king who oh, can handle the price of fame. Oh, Why well, you got it all planned like a millionaire wedding, avoiding all traps you got nowhere to stray. You know all the good children got to go to heaven But some got lost along the way Because the water don't come from a healing well And words don't spread like a magic spell To show me the shortcuts to save time, but I don't want to be caught in that cage. If we're gonna do it some way, better to win mine, 'cause the war don't come from healing well. Brown of Saints carousel. En dat komt van jullie cd... Something to fight with. Something to fight with. Dankjewel. Kijk, heb je het al radicaliseren. Dit is Tot 7 uur Pavlov. Vandaag praat ik met antropoloog Tineke Roeks... verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ineke, ik wil die thee er elke keer <laughs> weer voor gooien. Waarom toch? En met publicist Bas Heijnen die met zijn Huizinga-lezing over het onbraag om te leven... in een onttoverde wereld veel reacties losmaakte. Bas, wat is een onttoverde wereld? Nou, Dat is een begrip wat heel vaak uh, gebruikt wordt in allerlei, uh, uh, allerlei betekenissen. Maar het komt van uh, de beroemde socioloog Max Weber. Uh, begin 20e eeuw, een man man met enorme invloed. En die heeft gezegd, uh, kortweg, dat uh, de mens... Hè, vanaf het allereerste begin was hij een magisch denker moest je yeah. door gebeden en door uh, via priesters en shamanen proberen het, het, de wereld te herkennen en uh, nou door de, in de loop van de eeuwen heeft men geleerd uh, door uh, wat hij dan een intellectualiseringsproces noemt hè, het door yeah. met je verstandelijke vermogens proberen die wereld te beheersen. En hij zegt, de onttovering van de wereld betekent dat wij daar nu van uitgaan... dat we door uh, met, met de ratio en door berekening eigenlijk uh, alles uiteindelijk zouden kunnen oplossen. Hm. Dus ook wij zelf zijn onttoverd. Nou, en de mensen is ook onttoverd in de zin dat wij ook wij hebben, wij, we hebben... Christenen uh, nou, hadden het over de ziel. Nou, die hebben ze nooit kunnen vinden wetenschappelijk gezien. Die is, uh, die is, die is, die is spoorloos. Uh, en, en zelfs het bewustzijn, uh, het ik, hè, wij, wij zitten tegenover elkaar en wij denken dat wij weten wie wij zelf zijn, althans, we hebben een soort idee en dat, dat, dat ik is ook nooit gevonden. Nee. In je hersenen zijn er allerlei neurologische processen, uh, waardoor jij de illusie hebt, wat ze dan een Britse filosoof noemt, dat de ego-trick. Je hebt de illusie dat je uit één stuk bestaat, maar de, uh, en dat. Ja, dus toen je zes jaar was, mm -hmm. uh, was je een ander iemand dan je nu bent. Ja. Uh, en er zit nog wel hetzelfde lichaam aan vast. Maar ja. er zijn allerlei processen in je hoofd... Ja. die je misschien wel helemaal niet zo'n eenheid van jezelf maakt... als je zou denken. Integendeel, ja. dat is er gewoon niet. Uh, nou, nou, dus, dus die mens is eigenlijk ook zo'n magie kwijt. Hoe, hoe sterk is die overtuiging dat wij in een ontoverde wereld leven? Nou, ik denk gezien... Uh, als je de boeken van uh, Dawkins, Dennett en zo... Uh, ja. dat zijn, he, die verzetten zich tegen dat restant wat zij vinden... Van mensen die nog steeds geloven, <lacht> he, <de> religieus geloven... <lacht> of uh, geloven dat, uh, dat het leven een doel heeft. He, dat het inherent een doel heeft. Niet het doel wat jij daar zelf aan geeft. Maar dat het leven een bestemming heeft... Um, nou, Darwin heeft aangetoond dat dat niet zo is ja. en dat het meer een oneindig of misschien zelfs wel een eindig, als het een keer ophoudt, maar ja. als het door zelfvernietiging. Maar een, een proces is wat uh, aan zich geen doel heeft. Ja. Nou, dat idee dat het leven geen doel heeft, is uh, voor mensen heel moeilijk te accepteren. Wel rationeel. Je kunt dat als je een boek over Darwin leest. Minstens ja. ik dan denk ik. Nou, zo zit het in elkaar. Maar dat toont toch dan juist aan dat ze ook of dat ze juist niet denken, de wereld is onttoverd. Zij zoeken er nog wel wat bij, als ik het zo. Wie, wie zoekt er wat bij? Nou, mensen die juist nog denken, het, het heeft toch wel een doel. Het zal toch wel een betekenis ah, hebben, kijk, ons mij... leven. Ja. Dat ze niet een wereldbeeld ja. hebben dat alleen maar op wetenschappelijk bewijs berust. Nee. Nou, kijk, de, de, de, de paradox is dat natuurlijk wij elk evolutionair zijn uitgerust om uh, te geloven, om te verbeelden. En dat zijn hebben dat alle, zit in ons. Dat, dat, dat, dat is een proces. Wat, hebben wij een ja. evolutionair ja, dus of je, een religieus gen? Nou ja, nou ja, in ieder geval zijn wij, uh, en dat zijn allerlei redenen voor, want dat was dan juist om. Hey, als je de, nou, dan hebben we het net over het salafisme gehad. Dat is natuurlijk een, een, een manier om de wereld zin te geven. Ja. Hè? Of dat nou ons, jouw manier is of mijn manier. Maar of of uh, je, je, je hebt een soort raamwerk wat je optie op werkelijkheid plakt en denkt: nou, maar nou heb ik ook al vast. Ja. En dan kun je zeggen van, maar ja, als ik daarmee lees, dan zie ik dat het niet zo is. Maar je hebt wel, die behoefte is natuurlijk niet ja. verminderd. En wij zijn ook uitgerust met die behoefte. Ja. Het is ook iets wat, wat, wat in je zit. En dat geeft, denk ik, een. Een, een, uh, dat geeft de mens, en zeker mensen, uh, ja. die zitten in een met een probleem... dat aan de ene kant kun je dat wetenschappelijk wereldbeeld aanvaarden. Want daar dat is, is echt wel <lacht> bewijs voor. Um, en aan de andere kant ben je daar niet toe uitgerust om zo te gaan leven. Alsof ja. het, dus, maar het probleem, en daar gaat eigenlijk mijn lezing over... is dat dat wereldbeeld, dat rationele wereldbeeld, natuurlijk eigenlijk... Um, al omgeaccepteerd is. En laten we zeggen het economisch denken, denken in getallen, in een becijferen, uh, uh, het, het rationeel benaderen van vraagstukken om ze op te lossen. Alom is het, of is juist het... aan onze kant van de wereld? Nou, ik laat ook wel even voor onze kant van de wereld spreken. Maar in, in ieder geval. Nee, je, is hier, je ik Het is zeggen ook even. van <clears throat> religie wordt beschouwd als een soort anachronisme. En, maar eigenlijk zeg je, de mensen heeft nog steeds behoefte om, om. Nou, religie, ja, dat is weer. Ik, ik, dat, dat is één vorm ervan. Maar het verbeelden van je eigen leven. Hè, Tolstoy wordt aangehaald door Weber al. En die zegt: ja, Tolstoy zegt: de wetenschap heeft geen zin. Uh, is, is, is, is zinloos, want de wetenschap kan nooit antwoord geven... op de enige vraag die ertoe doet, namelijk hoe moet je leven? En uh, Weber geeft ook het voorbeeld. Kijk, de wetenschap, de medische wetenschap, uh, heeft het als opdracht... om een leven van een mens zo lang mogelijk uh, te rekken, zullen we ja. zeggen. Om een, man, mens, een ziek mens zo lang mogelijk in leven te houden. Alleen de vraag waarom moet een mens zo lang in, mogelijk in leven gehouden worden... die kan de wetenschap nooit beantwoorden. He, de zingeving ja. van het leven... kan niet in de, in, door de wetenschap beantwoord worden. Nou, en Weber zegt dus... de wetenschap moet dat ook vooral niet doen. Uh, maar er is een, uh, laten we zeggen... een tendens in die samenleving... en dat zie je natuurlijk ook met het... Uh, met het marktdenken, het idee van dat, je, dat je denkt van hè, alles laat het, maar je hoeft niet te duiden, je hoeft geen grenzen te trekken. Dat doen, dat doen mensen onderling wel door economische transactie. Als je ergens behoefte aan hebt, dan is er een markt voor, dus dan regelt het zich vanzelf wel. Um, en ik denk dat, dat daardoor, je, de verbeelde menselijke verbeelding, het idee dat je een, een beeld van je eigen leven moet vormen wat voor jou zinvol is dat wordt, uh, laten we zeggen, steeds meer gemarginaliseerd. En uh, ik denk dat je dat... Uh, kijk, als je de politiek geeft, een ander voorbeeld, hè, Europa. Mensen die nu pro-Europa zijn... Die, die, die gaan altijd tegen mensen als Wilders en, en, en, en, en verwante zielen... Uh, gaan ze altijd economische argumenten inbrengen. Ze zeggen dus altijd, ja, maar ik, uh, Europa mm -hmm. is goed voor onze portemonnee. En die, en, en je ziet en eigenlijk die dat, argumenten overtuigen. Mensen niet. Nee, omdat ik, ik sowieso denk ik, als je mensen zegt: wil je betekenisvol uh, uh, leven, uh, maar dan gaat er wel 10% van je, van je salaris af. Dat de meeste mensen zullen zeggen: ja, daar heb ik ervoor over. Als ik het gevoel heb dat ik onderdeel ben iets van iets waar ik in geloof, of waar ik een gevoel bij heb. Dan, uh, dan maakt dat of er me niet zoveel uit. Dus het hele idee dat je dan een zaak als Europa kunt verdedigen. puur op rationele gronden. of ja. cijfermatige gronden. Uh, cijfers worden steeds belangrijker in de cultuur. Kijkcijfers, bezoekcijfers, oplagecijfers. Uh, en en ja, dat is ook. Kijk, als je, ik, een voorbeeld geef, uh, kan ik geven van een schilderij. Als je een schilderij bekijkt en je moet zeggen. wat vind je van dit schilderij? Dat is best moeilijk, want twee mensen die naar kijken. hebben allebei. A, misschien moeite om dat uit te drukken. Maar B, kijken ze ook anders naar dat schilderij. Als je zegt, hoeveel waard is dat schilderij? Wat doet het in de markt? Dan heb je een gemeenschappelijke taal. Ja. Nou, om het grof, ik, ik maak het nu even grof... maar zoveel ja, tijd ja. hebben we niet. Dat is eigenlijk de heersende denktrand geworden. Je kunt het maar beter hebben over de prijs van dat schilderij... dan over die intrinsieke hmm. waarde van dat schilderij. Want dat is, dat is A, heel moeilijk. kost heel veel tijd. Je komt er nooit helemaal uit. Je denkt steeds anders. Uh, maar als je mensen vraagt wat is belangrijker, de intrinsieke waarde van dat schilderij of de prijs ervan, zullen ze altijd zeggen de intrinsieke waarde ervan. Alleen in de praktijk zul je het ja. steeds meer mensen krijgen die het liefst over de prijs praten. Nou in, in een vrij populistisch samenvat is dat eigenlijk de kern van mijn betoog. Ja. Dat, dat als je geen ruimte schept voor dat ander, dan komt het wel terug. Kijk, we hebben het een paar keer over Wilders gehad. Uh, heel veel populistische bewegingen in de westerse wereld... maar ook in, in Amerika, dat is ook de westerse wereld... maar in Zuid-Amerika ook in, in, in Azië... Uh, zijn romantisch van aard. En Ik denk dat salafisme is ook een romantische beweging is. Ja. Dat is mijn mening. Het is een idee en en wat, wat is het romantische eraan? Nou, ja, dat terug, is, terug naar een geïdealiseerd beeld van de is van de islam is die prachtig het was. Is, en... het, is met, het is met een emotie, het is met hartstocht... het is met gevoel voor voor verbeelding, voor traditie. Dus, nou, kun je, dus populisten weten ook de zijn. emotionele snaar te raken bij, eh, bij de burger. Ja, maar als je, als je de opstand tegen Europa hebt... Die gaat, dat zijn romantische termen. Het gaat over revolte, het gaat over geuzen. Uh, Wilders je vandaag nog een een kerstwoord patriotisch. Het gaat over emotie. Ja. En het is heel vervelend dat het antwoord altijd uh, van rekenmeesters moet komen. En altijd vanuit een soort van... ja, maar wij zijn er wel uh, 4% per jaar. Of wat, mm. wat levert Europa ons op per jaar? Dus je krijgt steeds een soort een beetje een soort uh, de rekenmeesters die antwoord geven op de romantici en als de als, als het als de samenleving wordt bepaald door rekenmeesters dan zie je dat vanuit de flanken of van onder maar vanuit de flanken komen de romantici weer terug ja. en dat uh, dat dat kan heel destructief zijn. Uh, maar ik denk dat als je meer ruimte maakt... voor een wat, wat bevlogere wereld... waarin het niet alleen maar en gaat hoe, om cijfers... En hoe doe je dat? Meer ruimte geven? Ja, dat uh, is... Aan, dus je van bewust worden van wat, wat ik nu zeg. Dat ja. Het idee dat je... Uh, dat, dat het wel heel veel alleen maar over de prijs van het schilderij gaat. En ja. over de waarde van het schilderij. Maar misschien uh, is in die economische invalshoek ook wel een nieuwe betovering van de wereld. Ja, je kunt ja, natuurlijk het neoliberalisme is ook op een bepaalde manier geloofd. Het is ook niet zo. Daarom de, de, de, de, de tegenstelling tussen rationeel mensen... Hè, de mensen die alles rationeel bekijken... en de mensen die alles romantisch religieus bekijken... is natuurlijk ook een, een valse tegenstelling. Alleen het wordt wel mm. voorgesteld. Men spreekt vanuit... Uh, vanuit de reden. En, en dat is ook het economische verhaal. Hè? Ja. Dat, dat, de cijfers liegen niet. Althans, die kun je manipuleren, maar ze liegen niet. Um, dus die twee lopen elkaar over. Um, maar ik denk dat het. Uh, ik denk dat, dat, dat. Als je bijvoorbeeld kijkt hoe de kunsten nu behandeld worden. Hè, dat als een Het gaat, groot gaat, gaat ook product. alleen maar over geld. Ja. Wat heb je eraan en uh, kan er niet een, uh, kan er niet een uh, goede winkel bij? Het, het zijn bedrijven geworden. Ja. En ook kan je ook zeggen, van goh, maar daarvoor was men wel heel weinig druk... met van, hè, wie er eigenlijk van genoten en wie ervoor moet ja. betalen. Maar nu kan het, als antwoord gaat men alleen maar in economische termen hmm. praten... over iets wat, wat is weer de prijs van dat schilderij. Maar misschien dat mensen in eigen kring, in hun privé situatie... daar, ja, moet ik zeggen, wel hun andere wereld tegenover zetten. Uh, ja, maar dat ja, maar is toch het heel vervelend. Ja, maar privé en publiek is natuurlijk niet zo heel duidelijk gescheiden. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk net als met religie. Er mensen altijd zoiets van: ja, je, dat doe je maar je, dat doe je maar, ja, Het is allemaal goed als zolang je niet op straat komt. Maar ja. laten we zeggen, als de publieke ruimte, of de, het publieke domein, of de ja. maatschappij, of om het maar te zeggen. Dus helemaal, laten we zeggen, iedere vorm van verbeelding of van. Uh, romantiek, zullen we maar zeggen, als iets van... dat doe je maar in je eigen tijd thuis. Want we zijn ja. zo bang voor de kwalijke effecten... voor bijvoorbeeld radicalisering... of voor, voor rare dingen dat mensen kaarsjes gaan branden voor een bulder terug die ja. sterft. Ik, ja, kijk, wat ik zei... als je die scène in een Fellini-film zou zetten... Dan vinden we het fantastisch. Dan vinden wij het prachtig. Want dan is het ontzag van het sterven van een heel groot levend wezen. Mm -hmm. En daar moet je een gebaar bij vinden. dat heb je niet. Dus dan ja. pak je een oud gebaar. Dat is een kaarsje branden. Dat zou Verlini ongelooflijk ontwoord ja. gefilmd hebben. Alleen wij zijn getraind om daar te denken. Ja, die mensen zijn. En dan komt er altijd een bioloog met een opiniestuk. Die zegt maar het is heel goed dat bultruggen beeld, sterven. En dat is wetenschappelijk. Hè? Wetenschappelijk is dat waarschijnlijk ook zo. Alleen. Um, er is dus bijna een smetvrees ontstaan... voor iedere vorm van irrationaliteit... die zich als zodanig ja. laat herkennen. En ik denk dat en dat, dat, dat tast het. Uh, je, je beperkt mensen dan in hun verbeeldingskracht. Mensen moeten kunnen dromen, moeten ja. kunnen. Die mensen zijn niet. Anders zou er, als, er ook eigenlijk geen kunst zijn, denk ik. Nou, niet alleen kunst, maar kunst is niet een reservaat alleen maar in een museum. of in, in een, Nee, nee. Uh, dus, en daarin zeg ik ook: kijk naar de marge van de populaire cultuur. Kijk naar die. Uh, als je, uh, ik geef het voorbeeld in mijn. Uh, maar niet ja. in mijn lezen, maar in een interview. Van, ik zat tegenover een jongen in een trein in Frankrijk van de zomer. En die ging, als jongen van 16, die begon over alle films te vertellen. die hij net gezien had. Dat waren allemaal fantasyfilms. En het zijn gewoon films uit Hollywood. Het gaat allemaal over tovenaars, over spreuken. over doemvloeken, over verlossing. En dat die... bevestigt jou in het idee. dat we voor een deel dus irrationele uh, wezens zijn. Ja, maar dat betekent. dat is weer zo'n etiket. Eti eti maar wacht even. Het ja. is natuurlijk wel. als we het dan over religie hebben. als een vorm van. Uh, uh, betovering of, of, of behoefte van mensen aan zingeving, dan uh, ja, er zijn er natuurlijk ook uh, manieren, mensen die, die religie of overtuiging rationaliseren, en het niet per se een irrationeel project is. Ik maak het misschien al wat ingewikkeld. Hoor. Nee, maar, ja, dan maak je het ingewikkeld. Maar ik bedoel, op zich, als je zegt... ik moet gaan leven zoals de profeet in, uh, in 600... Ja, dat is een romantisch motief. Dat is een romantisch motief, ja. En eigenlijk, maar goed, ja, vervolgens en gaan mensen wel een... argumenten bedenken... Om, om dat te rationaliseren. Ja, dat, rationaliseren, gaan, ja, ja. Maar dat is toch iets anders, denk ik. en kijk Waar het mij eigenlijk in de kern om gaat... is dat alle grote verlangens van mensen... het verlangen naar... Uh, Opgetild worden, het verlangen naar uh, liefgehad worden, het verlangen om uh, gered te worden, om, om verlost te worden, om uh, meeslepend te leven, betekenis te hebben, om gezien te worden in je leven, al die dingen uh, zijn hele wezenlijke verlangens van mensen die ook een gevaren kanten kunnen hebben, ontsporingen kunnen hebben. Mm -hmm. Maar als je het probeert te onderdrukken of te ontkennen of te zeggen weg, te, weg te drukken van ja, uh, maar pff, ja, dat is natuurlijk tegen. Gaat in ieder vorm van verstand in. Ja. Dan krijg je het A, door de achterdeur terug. En B, waarom zou je? Want je, je leven verschaalt uh, erdoor. En, um, en je krijgt dus een radicale vormen door de achterdeur terug. En dat. dat uh, dus het is niet zozeer van, wat moeten we nu doen? Ik nee. denk dat je moet, moet kijken van, wat, hè, het idee dat alles in cijfers moet worden uitgedrukt. Of dat, dat in wezen verbeelding als een soort hobby, of het afgeschilde als een hobby van een enkeling. Terwijl in wezen het een soort levensnoodzaak is. Um, ik denk dat je dan, als je daarover nadenkt, dat je dan misschien anders omgaat met uh, de mens zoals hij is. Ja. Je hebt dus steeds over verbeelding, hè? maar hoe, hoe past het moraal in dit verhaal van jou? Hoe, zie je, hoe kijk je daar nou? Dus dat, dat je nadenkt over wat goed en kwaad is en wat goed handelen is en iets wat, wat religieuze mensen. Nou, doen. Ik denk dat je niet kunt bepalen voor jezelf wat goed of slecht is, zonder dat je een beeld vormt van die wereld. En dat betekent, hè, wat ik net zei over die wetenschap, die toont alleen maar aan hoe dingen zijn en hoe dingen werken. Uh, en dat heeft vaak consequenties. Maar het, het, het, en bijvoorbeeld het voorbeeld van Weber, die nog uit, in 1919 zei van ja, de, de wetenschap moet een leven rekken. Uh, tot, tot zolang als het kan, zelfs al wilde de patiënt zelf overlijden. Nou, inmiddels hebben wij he, in Nederland, althans een meerderheid, heeft gezegd, nee, als die patiënt uh, uh, zo ziek is, dat hij niet verder kan leven, om hem, dan, dan kan hij euthanasie laten plegen, uh, plegen, onder allerlei voorwaarden. Dat is dus iets wat, wat, wat door mensen, uh, he, dat is een moreel uh, uh, je moet zeggen, standpunt, wat is ingenomen naar veel debat, in de samenleving. Nou, en die, die, die, die, die, dat, dat kan, kan alleen maar ons. Dat heeft met moraal te maken. En dat kan alleen maar staan om na te denken over. Wat, maar wat betekent ons leven dan? En wat is de waarde van ons leven? En die ja. vragen, wat ik zei, die kunnen de, kan de wetenschap niet beantwoorden. Hm. Je hebt heel veel reacties gehad op, uh, op die lezing. Wat zegt jou dat? Wat waren de reacties? Sorry, ik heb het niet. Uh... Hm. Uh, ja, het is natuurlijk van sociale media. Maar het, boek is, het is een boekje geworden. Dat ja, is mag ik het even in mijn hand hebben? Oh ja, het is radio hoor. Ja, maar dan ga uh, ik het straks oh, okay. correct afkondigen. Oké, okay, ja, maar um, nou ja, het is in ieder geval uh, uh, het is binnen een week herdrukt. Dus het is gewoon. Uh, uh, en, uh, ik denk dat, dat het een. Kijk, uh, laten we zeggen: de reacties die komen ook met mijn eigen uh, instantie voordat je denkt, ja, ik, ik aanvaard. Uh, uh, alle, he, ik, ben, ik ben niet gelovig, Darwin heeft gelijk. Zeg maar. Het is een mechanisch wereldbeeld. Alles he, we bestaan uit. Er is niet een geest of een ziel. Nee. Tegelijkertijd ben ik uitgerust om, om, om dat wel te. richt ik mijn leven niet in volgens Darwin, maar wel volgens uh, het idee van wat vind ik goed, hoe interpreteer ik die wereld dan waar ik in terecht ben gekomen. En ik denk dat die vraagstukken, en volgens mij sluit jouw, jouw studieonderwerp daar eigenlijk ook wel bij aan. Dat mensen altijd die betekenis zullen zoeken. Um, uh, ook al uh, hebben ze met flinke tegenstand te maken, zowel van hun ouders of van hun omgeving. Ja. Ja. En um, als je dat niet begrijpt, dan zit je heel snel in een eindeloos debat van. als ze de godsdienst afschaffen, dan is het weer goed met de wereld. Ja, en dat is ja. volkomen naïef. Dank jullie wel. We zijn. Uh, tot het einde gekomen van uh, Pavlov. Ik ga het nu goed afkondigen. Jouw titel, GELACH. de betovering van de wereld. Bas Heijnen, lezing 2013. Uitgegeven bij Prometheus. Uh, ik dank jullie allebei. Ineke Roeks en Bas Heijnen. Dankjewel. Als luisteraars willen reageren... en u wilt dat, doe dat dan even op... @ntr.nl. Wij zijn er volgende week weer. Twee uur lang. Graag tot dan. NTR. Informatie